4 uur. Wouter met het nws journaal De advocaat van Oleg Pulatov, een van de vier verdachten in de MH17-rechtszaak, noemt de ramp dramatisch. Maar zei op de eerste zittingsdag ook dat haar cliënt er niets mee te maken heeft. Drie Russen en een Oekraïner staan terecht. Ze zijn zelf niet aanwezig. De vier zouden betrokken zijn geweest bij het vervoer van de Boekraket. waarmee de MH17 in 2014 werd neergehaald. 298 inzittenden kwamen om. Het OM denkt voorlopig geen andere verdachten te vervolgen... omdat ze niet zijn geïdentificeerd, zijn overleden... of er te weinig bewijs tegen ze is. Voor het eerst sinds 2008 is de handel op Wall Street... kort na de opening stilgelegd omdat de koersen te snel daalden. Wereldwijd staan de beurzen diep in het rood door de coronacrisis... en een plotselinge daling van de olieprijzen. De AIX verloor bij de opening vanochtend 7,5%. Het aantal coronapatiënten in Nederland is afgelopen dag met 56 toegenomen naar 321. Dat is een iets lagere stijging dan gisteren. Toen was de toename nog 78. De meeste patiënten komen uit Brabant. In de Indonesische provincie Kalimantan zijn minstens twee mensen omgekomen bij de voorbereidingen voor het bezoek van koning Werm Alexander en koningin Maxima. Bij het ongeluk met twee boten in een nationaal park... raakte de medewerker van de Nederlandse ambassade licht gewond. En er worden nog mensen vermist. Het is de bedoeling dat het koninklijk paar donderdag naar Kalimantan gaat. In de rechtszaak over de aanslag op het telegraafpand in Amsterdam in 2018... hebben twee hoofdverdachten gezegd dat ze niets met de aanslag te maken hebben. Een derde verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht. In totaal worden er vijf mensen verdacht van betrokkenheid bij de aanslag... waarbij de pui van het gebouw zwaar beschadigd raakte. Het weer af en toe zon, maar plaatselijk ook een bui. Het is zo'n 10 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en ook regen. Morgen tot in de middag grijs, daarna wat droger en maximaal 12 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Down in London, towns of go go, Oh with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself Hell, oh, when there's no one else inside.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 Nou, ik vond het wel prettig. Als de remmen het maar bleven doen, dacht ik bij mezelf en de man het maar bleven doen. En, uh, naast Jan heb ik ook gezeten, Jan Lammers. Maar uh, ja, ze gingen er allebei goed van, uh, uh, tegenaan. Ik moest straks ook rijden, ik ga er niet zo hard rijden. Heb ik helemaal gezin in vandaag. <laughs> maar nee, het was, uh, je kon ook duidelijk zien weer met Max. Dat hij zo'n ware beheersing is, echt niet normaal.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 En toch wel petje af voor wat ze hebben gecreëerd. En uh, dit was een uh, bericht. In uh, ieder geval een reportage van uh, motorsport.tv. En wat gaan we doen? We gaan muziek draaien. Alleen, uh, ja, dan moet hij het wel doen. Natuurlijk doet hij er uh, Hij doet Roy. het altijd. Het is een knopje indrukken. Ja. En dan gaat hij vanzelf aan. Nou, dat gebeurt dus in dit geval niet. Ja, we kunnen nog wat anders doen. Het is het, ja, uh... hij gaat. <laughs> hij liep vast. Heb ik ook wel eens een vastloper. Wat een mooi nummer. Little Raindrop. So you said goodbye and then Little raindrop, little raindrop You were falling down again Little raindrop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 flow once more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 Gewonnen hoor, Cor, de Toto. Niet gewonnen? Nee, niet gewonnen. Winnen al jaren niet. Nee. Dat is toch niet goed? Als het nog stiek dat wordt het nooit. Moeten we toch aan de Café 4-pool uh, meedoen van de Formule 1? Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. ja ik moet nog even wat corrigeren. Ja. Want ik, uh, ja, ik heb een soort uh, blok op corona, want ik word er helemaal niet goed van. Maar ik ja, ook niet. Het is, uh, het, het is toch een berichtje wat ik nu gemist heb. Ja.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 Via zal alle actie ondernemen die nodig is... om de internationale autosportgemeenschap en het publiek te beschermen... zal uit een deel van het statement. Annuleringen van races worden voor geen enkele klasse uitgesloten. Nee, dat, is, dat geldt ook voor het zom ja, ja dat, is, uh, dat heb ik ook vernomen. Dat uh, bijvoorbeeld IJsland hij heeft een heel leuk liedje. Ja. Uh, dat heb je volgens mij nog ergens op klaar staan. Uh, ja, ergens, maar uh, nu, nu, ergens, niet. nu, nu niet. Okay. nog niet. <laughs> maar die komen dus niet naar, uh, naar Rotterdam. Die, ja. uh, die doen het via internet.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 whisper words of wisdom let it be and when the broken hearted people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 to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 Fred, hij hebben we ja. aan tafel al aangeschoven. Ja. Zeker. Dag, uh, Dag, Fred. Dag, hele, ja, hele goede middag Zometeen uh, jouw programma Entertainment for You. Uh, wat uh, kunnen we daar uh, vandaag van verwachten? Ja, een heleboel muziek. <lacht> <lacht> nee, we, we krijgen, als het goed is, uh, uh, is hij onderweg, krijgen we een visite van uh, Jeffy Stoppers. Die, die, die, uh, die komt hier uh, zijn uh, nieuwe single eigenlijk uh, promoten. Aha. Ja. En uh, dat nummer heette Donder maar op. Dus... Oh, Donder maar op. Dat is uh, tegen ons gericht. Uh, <stitbare fatto> ja, dan, ja, en, uh, ik denk dat het meer op vrouwelijk vlag is. Maar... <ring> ah, okay. Donder maar op. Ja, ja, wat, wat, wat me wel een beetje opvalt met die Nederlandstalige nummers. Het ja. gaat, gaat bijna altijd over vrouwen. Ja. Ja. of ze zijn er helemaal uh, verliefd voor of, he? Spoor verliefd, Nelle Jelle bijvoorbeeld. Of ja, dus, uh, ja, ze kunnen opdonderen. <Worstelentones> ja, maar dat is het andersom ook. Dus <documentary alsoen> Alleen ja, daar hoor je wat minder van.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 Het nummer Dion, nee, heet Jouw hij, Selfie. Hij, hij heet Dion, hè? Dion met Jouw Selfie. Ja, ja, ja. We gaan heel veel stukje luisteren. Ja, ik, ik hoor... Dit is Jeffy heen. Stappers. Ja, ik opgemaakt. Vanaf het begin. Zonder maar op.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 En naar nou, luisteren natuurlijk. Want uh, ja, uh, op, de, op de site bij uh, gfmartiesten.nl... Uh, uh, daar staan natuurlijk ook de top vijf. dan staan er top vijf. Ja. En uh, ja, daar staat hij nog niet bij... Nee, maar is, uh, uh, wel, want ik, ik heb op internet gekeken. Er is ook een, een crude intention uh, mix. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Echt... Ja, ik, uh, ja, ik, ik, ik heb er een ja. halverwege. Ja, ja. En dan zie je dan een hele grote zaal met, uh, met 10.000 mensen... die dan heel uit hun dak gaan. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel nee, leuk. Uh, wat Wat, uh, wat er ook nog wel op de site komt... is een, een, eigenlijk een, een soort van uh, vergeten uh, top 20. Ja. ja. Die gaat dan nog komen. Uh, met met nummers die eigenlijk uh, eigenlijk... Yeah,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 dus uh, allemaal uh, gezellige muziek, in ieder geval bij uh, Entertainment For You. Zeker weten. Zometeen uh, na vijf, uh, Entertainment For You, hier op de Zandvoortse Eter bij ZFM Zandvoort. En wij gaan uh, langzamerhand, uh, gaan we naar het uh, einde, ik zit ook even op de klok te kijken. Dan komen we misschien met miss miss de muziek precies uit, Cor. Uh, ja. uh, maar in uh, ieder geval... Um,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 Always look on the bright side! Use your imagination. Yes, that's right. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. I love you. Show me. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.